11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britten temperen de verwachting dat er snel een militaire actie tegen Syrië komt... als vergelding voor de mogelijke gifgasaanval van vorige week. De Britse regering zou willen wachten tot de Veiligheidsraad... een rapport van de VN-wapeninspecteurs heeft kunnen bestuderen. Die zeggen dat ze nog wel een paar dagen nodig hebben om hun werk af te ronden. Eerder leek premier Cameron nog aan te sturen op een snelle aanval. Het Britse lagerhuis praat er morgen over. De vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad zijn kort bijeen geweest om over Syrië te praten. Zoals verwacht zijn ze het niet eens geworden over een Britse ontwerpresolutie die de basis moet vormen voor een militaire actie. Intussen lijkt het Syrische leger zich voor te bereiden op een internationale aanval. Ooggetuigen melden dat het leger enkele belangrijke militaire posten heeft ontruimd. De Syrische VN-ambassadeur zegt dat de opstandelingen in Syrië gifgas hebben gebruikt tegen regeringstroepen. Die zouden daar afgelopen week drie keer mee zijn bestookt. Syrië heeft de VN om een onderzoek gevraagd. De ledenraad van Schaatsbond KNSB staat unaniem achter voorzitter Doekle Terpstra. Zijn positie kwam onder druk te staan door de manier waarop hij de keuze voor een nieuw ijsstadion heeft geleid. Hij zou Tialf in Heerenveen valse hoop hebben gegeven, terwijl de keuze uiteindelijk op Almere viel. Terpstra ziet door de steun van de ledenraad voldoende ruimte om voorzitter te blijven van de KNSB. In Texas heeft een militaire jury de Fort Hood-moordenaar ter dood veroordeeld. De legerpsychiater van Palestijnse afkomst schoot in 2009 13 militairen dood. Hij liet vandaag de laatste mogelijkheid lopen om een verklaring te geven aan de jury. Hij leek ermee aan te sturen op een martelaarsdood. Sinds 1961 zijn er geen Amerikaanse militairen meer ter dood veroordeeld. Inwoners van Enschede zijn ongerust over de mogelijke uitbreiding van een vuurwerkopslag. Het bedrijf Dream Fireworks wil zijn vuurwerkopslag op een industrieterrein uitbreiden van 50.000 naar 350.000 kilo. Op een informatiebijeenkomst van de gemeente hebben 20 bewoners hun zorgen geuit. Bij de vuurwerkramp in Enschede kwamen 13 jaar geleden 24 mensen om het leven. President Obama heeft de legendarische toespraak van Martin Luther King uit 1963 herdacht. Het is 50 jaar geleden dat de zwarte dominee in Washington de beroemde woorden I have a dream uitsprak. Obama zei dat de burgerrechtenbeweging de wereld heeft geïnspireerd en Amerika eerlijker en vrijer heeft gemaakt. Maar er zijn volgens Obama nog steeds grote uitdagingen, zoals sociale ongelijkheid en etnische spanningen. PSV heeft zich niet weten te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. In Italië verloren de Eindhovenaren met 3-0 van AC Milan... door twee doelpunten van Boateng en 1 van Balotelli. PSV gaat nu verder in de Europa League. Het weer vannacht droog, minimaal rond 10 graden. Morgen eerst bewolkt, maar smiddags af en toe zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Vrijdag meer bewolking en vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 14 graden. Binnen zit Rob Trip. De meest opvallende foto uit Syrië vandaag stond misschien wel vanavond in het Parool. Een groot zwembad van bovenaf gefotografeerd. Mensen die heerlijk aan het zwemmen zijn. Volgens het onderschrift een zwembad van een luxe hotel midden in Damaskus. Eigenlijk een hele rare foto. Je hoofd onder water, de Syrische variant van kop in het zand. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op woensdag. Met veel aandacht natuurlijk voor Syrië. Hoe ver zitten wij af van dat moment waarop een aanval zou beginnen op Syrië? De druk, hoorde u net ook in het nieuwsbulletin, lijkt iets van de ketel. Wat betreft althans de snelheid van het moment van ingrijpen. Er zou dus toch gewacht worden op waar de VN-inspecteurs mee zouden kunnen komen. Wat is er gebeurd de afgelopen uren? Dat gaat u horen straks. We gaan afscheid nemen van Arnold Merkies, kamerlid van de SP. Dat wil zeggen als lid van het clubje van veelbelovende kamerleden. Van dat hele clubje nemen we deze week afscheid in het oog. En het ongelooflijke verhaal van een grote babyroof in Spanje. Hoe baby's werden weggehaald bij hun linkse moeders... en terechtkwamen in conservatieve rechtse gezinnen. De nieuwe roman van de Nederlands-Spaanse schrijver... Gerardo Soto y Coulumeier gaat erover. En eerst het nieuws van... Woensdag 28 augustus. Geef peace a chance. Geef diplomatie a chance. Stop fighting and start talking. Geef diplomatie een kans. Die wens sprak VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon uit tijdens de herdenking van de 100ste verjaardag van het Vredespaleis in Den Haag. Het lijkt erop dat die wens onvervuld zal blijven. De westerse wereld lijkt toch aan te sturen op een militaire aanval op Syrië. Er is geen no is verantwoordelijk. In Syria. De Amerikanen in regime zeggen bewijs te hebben dat president Assad achter de aanval met chemische wapens zat. De speciale VN-gezant voor Syrië, Bahimi, wil dat bewijs wel eens zien. What we have been told is that this evidence is going to be shared with us. It hasn't been until now. En dus zegt secretaris-generaal Ban Ki-moon... laat mijn inspecteurs hun werk doen en dat bewijs dan wel leveren. The team needs time to do job. Premier Rutte steunt het voorzichtige pad dat Ban Ki-moon bewandelt. Op basis van die feiten kunnen we dan de vervolgstappen... als internationale gemeenschap bepalen. En dat geeft ook meer steun voor die vervolgstappen. Want als blijkt dat Assad achter de aanslag zit, dan komen er sancties. Anders laat je niet alleen de burgers van Syrië in de steek... stelt minister Timmermans. Je also ook een signaal naar de rest van de wereld dat je deze oorlogsmisdaden kunt commisseren zonder retribution. En dat is volledig onacceptabel. Er was ook nog ander nieuws. Lagere straffen voor de verdachten die terecht stonden voor de spraakmakende gefilmde mishandeling van een man in Eindhoven. De rechtbank vond dat het Openbaar Ministerie niet terughoudend genoeg heeft gehandeld. Niet is gebleken of bijvoorbeeld is overwogen stils te vertonen of de gezichten van de verdachten onherkenbaar te maken. Het OM is het niet eens met de visie van de rechtbank... en gaat in hoger beroep. De advocaten zijn wel tevreden. Ook of er geen andere wijze was om deze mensen te achterhalen... dat is in ieder geval niet gebleken uit het dossier. En toen heeft de rechtbank gezegd... ja, dat vinden wij dan, dan vinden we gewoon onzorgvuldig... en het Openbaar Ministerie, rode kaart, boem. En vandaag is het precies 50 jaar geleden dat Martin Luther King zijn beroemde speech hield. President Obama, die voor een deel de droom van King waarmaakte, herdacht dat op dezelfde plek als waar King zijn historische woorden sprak. We may never duplicate the swelling crowds and dazzling procession of that day so long ago. No one can match King's brilliance, but the same flame that lit the heart of all who are willing to take a first step for justice, I know that flame remains. Ja. Sluiten we af in stijl met een uh, gedeelte uit de speech die zoveel mensen toen beroerde. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Ja, Wessel de Jong, onze man in Amerika, die komt net terug van die herdenking. Van die legendarische speech exact 50 jaar geleden. Wessel, vertel eens, hoe was het? Het ja, is natuurlijk heel bijzonder om daarbij te zijn. De symboliek spatte er natuurlijk af. te kun je, je wel voorstellen. Het gebeurde allemaal op de trappen van het monument van de president... die 150 jaar geleden de slavernij afschafte, Lincoln. Nou, 100 jaar later stond daar toen Martin Luther King op diezelfde plek. De, de, de, de man die de Amerikaanse apartheid hielp afschaffen. En, ja, en dan nu staat daar een zwarte president. Dat voelt natuurlijk allemaal als één rechte lijn van de geschiedenis. En die werd helemaal omlijst door zeg maar, Amerikaanse royalty... Carolyn Kennedy sprak, de dochter van Johnson sprak. Oprah Winfrey was er, de acteur Forrest Whitaker. Nou ja, je kunt je voorstellen: het is natuurlijk een feest om daarbij te zijn, om dat aan je voorbij te zien trekken. Ja, Clinton was er ook, hè? Ja, Clinton was er ook en die gaf natuurlijk een, ja, natuurlijk, een hele, natuurlijk een hele goede spreker, gaf natuurlijk een hele scherpe typering. Kijk, de rode draad natuurlijk van al die speeches was, uh, ja, hoe zou Martin Luther King nu naar Amerika kijken, de Amerika van dit moment? Nou, daarvan zei Clinton, daar zou hij heel veel moeite mee hebben. Zwarte die het nu moeilijker krijgen om te stemmen in de Verenigde Staten, maar het wordt voor veel mensen wel moeilijker om een, uh, juist gemakkelijker om een automatisch wapen aan te schaffen. Clinton zei, dat kan niet in een democratie. En dat kwam er ja, waren natuurlijk ook wel wat luchtiger momenten. Natuurlijk, Zoals bijvoorbeeld uh, Oprah Winfrey die zei... Uh, ja, ik vroeg in de tijd aan mijn moeder uh, of ik uh, naar de March on Washington mocht. En Ze zei, nou, vijftig jaar later is het me gelukt. Ja. We hoorden net al een heel klein stukje van Obama. Hoe heeft hij het eraf gebracht? Was dat een, een speech waar je echt uh, u tegen zegt? Ja, Obama deed natuurlijk op zich uh, heel goed. Kijk, dat was natuurlijk die uh, ongelooflijk vette symboliek... Hè, waar ik net over sprak, over die, die historische plek. En daar ging hij eigenlijk juist heel snel aan voorbij. Hij zei, uh, Martin Luther King heeft het, heeft het land veranderd... en hij heeft het Witte Huis, uh, hij changed the White House. Dat deed hij dus eigenlijk heel snel en heel chic. Dat deed hij heel mooi. Nou ja, vervolgens uh, citeert hij dan eigenlijk een latere Martin Luther King... Die, uh, die gezegd heeft, ja, het is natuurlijk nu mooi... dat Zwarte nu ook allemaal in restaurant... Kunnen eten die voorheen alleen maar toegankelijk waren voor blanken. Maar ja, als ze de maaltijd niet kunnen betalen, wat hebben ze er dan eigenlijk aan? Hè? Martin Luther King die vocht natuurlijk ook voor economische emancipatie. Hè? De officiële naam van die mars 50 jaar geleden was: hè, de March for Jobs and Freedom. Nou, dan ben je eigenlijk natuurlijk bij Obama's eigen agenda, kom je dan uit. Obama zei: Die mensen in de tijd die demonstreerden niet, die hoefden echt geen miljonair te worden, die wilden lid worden van de middenklasse. Al die zwarte en ook die blanke. Die trouwens allemaal meeliepen. Ja, en dan ben je natuurlijk bij Obama's huidige strijd. kom je uit zijn strijd voor de middenklasse. Maar ja, dat is natuurlijk ook het moment dat de speech eigenlijk een beetje weer gewoon politiek wordt en wat voorspelbaar. Precies. En, en eigenlijk dan wel een speech die de geschiedenisboeken ingaat, of is dat overdreven? Uh, het, ik denk het moment gaat voor al de geschiedenis ja. in de speech zelf denk ik niet zozeer het moment was natuurlijk toch wel heel bijzonder hè? je kijkt dan naar die trappen en je ziet daar al die mensen voorbij gaan, maar wat ik misschien toch wel het meest bijzonder vind, op het moment dat je je dan omdraait en achter je kijkt, en ik zat ergens halverwege... dan zie je die reflecting pool, dat is die lange vierkante vijver... die zich zo'n beetje helemaal uitstrekt hè, tot aan die, die, die lange naald. En daar staan dan duizenden mensen staan dan langs die vijver. En je kent dat beeld van die zwart-wit foto's uit die tijd. En dan nu kijk je daar zelf naar en dan is het ja, in kleur en het beweegt het. En dan heb je toch wel het gevoel dat je ja, wat living history meemaakt. Oké. Okay. Wessel, dank je wel, vanuit Amerika. Goed, um, wij gaan kijken uh, in de krant van morgen. Freddy van Tijn. Ja, wereldwijde geldstromen in de gaten houden om aanslagen te voorkomen levert nauwelijks resultaat op. Dat schrijven de kranten van de persdienst. Banken moeten volgens de Europese richtlijn tegen witwassen en terrorismefinanciering verdachte geldtransacties melden. Maar informatie van banken heeft nog nooit naar een terrorist geleid. Dat schrijft een promovenda aan de Universiteit van Amsterdam in haar onderzoek. Mirjam Sterk gaat in opdracht van de minister van Sociale Zaken... Lodewijk Asscher de jeugdwerkloosheid bestrijden. Die is intussen 17 procent. Sterk heeft een samenwerking met het uitzendbureau Randstad aangekondigd. In vijf weken gaan ze samen 10.000 jongeren aan het werk krijgen. Maar economen denken dat het neerkomt op een slimme marketingtruc... van Randstad, schrijft het Nederlands Dagblad. Waarbij is econoom Wildhagen bijvoorbeeld... is bang dat het om banen gaat die er eigenlijk niet zijn. Vermoedelijk zijn het tijdelijke banen, zei hij bij BNR. En zijn collega Van der Klauw van de VU in Amsterdam vraagt zich af... hoeveel jongeren Randstad normaal in september aan het werk helpt. Hij denkt dat die 10.000 er misschien helemaal niet zoveel meer zijn. Randstad zelf was niet bereikbaar om daarop te reageren. De artistiek directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam... heeft gemeld dat ze per 1 december opstapt. En Goldstein begon nog maar in januari 2010. De Telegraaf speculeert dat Goldsteins vertrek verband houdt... met het ontslag van de directeur van het Museum voor Hedendaagse Kunst in Los Angeles. Goldstein heeft daar lang gewerkt. Het zou heel goed kunnen dat ze de functie van directeur daar zou willen hebben. Het Joods agentschap heeft onder de naam Operatie Duivenvleugels... sinds 2010 7000 Ethiopische Joden naar Israël gebracht. En vandaag is de laatste vlucht aangekomen... en daarmee is de immigratie van Ethiopische Joden afgerond, schrijft het Nederlands Dagblad. Sinds de oprichting van de staat Israël in 1948... zijn ruim 90.000 Joden van Ethiopië naar Israël geëmigreerd. Zomaar een hotel boeken zonder te weten welk. Dat kan en het wordt steeds populairder, schrijft Spits. Zogenoemde blinde hotelboekingen nemen fors toe. Op een aantal internetsites kunnen heel goedkoop hotels worden geboekt. De gast geeft aan hoe groot het budget is... hoeveel sterren het hotel moet hebben en in welke buurt het moet liggen. Pas na betaling wordt de naam van het hotel bekendgemaakt. Zo komen hotels van hun laatste vrije kamers af... en zo kunnen ze ver onder de prijs gaan zitten die ze op de website vragen. In de Volkskrant een multimiljonair... die met 18.000 koeien te voet onderweg is door Australië. Hij kocht de koeien in het noorden en brengt ze te voet 1500 kilometer naar het zuiden. Een half jaar gaat hij erover doen. Voor kerstmis moeten ze thuis zijn. De man Tom Brinkworth is 76. Hij heeft een geschat vermogen van 200 miljoen dollar. Hij kocht de koeien in het noorden voor een schijntje, door de droogte komt dat. Maar het transport zou wel heel erg kostbaar worden. En dus brengt hij ze zelf met een groep veedrijvers langs oude routes... speciaal bedoeld voor veedrijvers. De kudde legt gemiddeld 10 kilometer per dag af. Ze zitten nu op een derde. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. The plan it wasn't much of a plan I just started walking I had enough of this old town And nothing else to do It was one of those nights You wonder how nobody died We started talking You didn't come here to have fun You said, well, I just came for you Do you still love me? Do you feel the same? Do I have a chance? of doing that old dance with someone I've been pushing away And touch, we touch the soul, the very soul the soul of what we were then With the old schemes of shattered dreams lying on the floor You looked at me no more than sympathy My lies, you yeah, have heard them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 That's <laughs> Geruststellende gedachten zijn, nothing really ends. Van Deus was dat. Goed, wij gaan het hebben over Syrië natuurlijk. En de vraag of de aanval vanuit het Westen op Syrië gaat plaatsvinden. En wanneer dat dan zal zijn. En om te beginnen gaan wij dan naar onze man in Groot-Brittannië. Correspondent Arjen van der Horst. Omdat Arjen, hoorden wij net in het nieuwsbulletin al. De Britten die er stevig in gingen iets gas lijken terug te nemen. Vertel eens, hoe zit dat? Ja, daar lijkt de boel uh, nu flink vertraagd te worden. Morgen is er een debat in het Lagerhuis over de crisis in Syrië. Dat zou gevolgd worden door een stemming over militaire interventie. Maar dat lijkt nu echt op losse schroeven te staan. Uh, vanavond is er een gesprek geweest tussen premi premier Cameron... en Labour-leider, de oppositieleider Ed Miliband. Miliband heeft geëist... We willen dat de diplomatieke route via de VN meer tijd krijgt. We willen dat de VN-wapeninspecteurs hun bevindingen presenteren aan de VN-veiligheid. Pas daarna willen we een definitief besluit nemen. Als dat niet gebeurt, dan stemmen wij morgen tegen militaire interventie. Nou, Cameron heeft er een paar uur over nagedacht deze avond. En uh, ja, Een paar uur geleden kwam hij met het bericht... oké, okay, we geven de VN meer tijd. Er komt een debat morgen, er komt zelfs een stemming... maar dat gaat dan niet meer over militaire interventie. Een tweede definitieve stemming komt pas later... nadat dit hele proces bij de VN is gevolgd. En waarschijnlijk zal dat pas op zijn vroegste volgende week plaatsvinden. Maar had Cameron dat niet eerder kunnen bedenken... dat Labour daar zo'n hard punt van maakt? Ja, maar Labour gaf eerst signalen af... dat ze zich juist niet zouden verzetten. Uh, afgelopen uh, Gisteren was er overleg tussen de drie partijleiders... van de drie grote partijen. Milliband zat daar dus ook bij. Toen zei hij daarna oké, okay, we overwegen de regering uh, te steunen. We, willen, uh, we kunnen wat er in Syrië is gebeurd niet negeren. Natuurlijk willen we dat er een juridische basis is voor ingrijpen. Maar het, het gevoel dat je toen kreeg na die verklaring van Miliband, iedereen zat wel op één lijn. Vandaag merkte je dat Labour ging schuiven. schuiven mm. Er kwamen meer voorwaarden bij... Uh, een van die voorwaarden was uh, dat uh, er eerst een uh, VN-veiligheidsraad bijeenkomst zou moeten zijn. Nou, daarin had Cameron vanochtend al meteen aan toegegeven. Die heeft een resolutie ingediend. Daarvan zei Labour: Oké, okay, prima dat dit gebeurd is. Maar het is niet genoeg. We willen hard bewijs zien dat de Syrische regering verantwoordelijk is... voor wat er vorige week gebeurd is. En daarom willen wij dat het proces in de VN-veiligheidsraad... meer tijd krijgt, zodat de VN-wapeninspecteurs... hun bevindingen kunnen presenteren. Heb jij daar een verklaring voor waarom Labour dan is gaan schuiven? Ja, dit ligt heel gevoelig in Groot-Brittannië. Niet alleen overigens bij Labour, ook bij de conservatieve en de Liberaal-Democraten zie je veel twijfel, veel tegenstanders ook tegen militaire interventie. En dat, natuurlijk is dat niet los te zien van de oorlog in Irak... en ook in mindere mate de oorlog in Afghanistan. Die twee conflicten hangen als een donkere schaduw boven alles wat de regering doet, welke posities de, de, de Labour-leider inneemt. Want Labour heeft natuurlijk diepe littekens overgehouden... aan die oorlog in Irak. Veel parlementariërs hebben een bittere nasmaak overgehouden... aan het debat vooraf aan die oorlog in Irak. Veel parlementariërs vinden dat ze destijds misleid waren... door Tony Blair, want was er toen ook niet overtuigend bewijs... dat er massa-vernietigingswapens waren in Irak. Dus die partijen en parlementariërs zijn veel voorzichtiger geworden. Ze willen hard bewijs zien voordat ze een besluit nemen om militair in te grijpen. Ja, duidelijk Arjen, Dankjewel. Gaan we door naar Coco Lijn, defensiedeskundige en directeur van instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Om met u te praten over wat er nou vanavond eigenlijk bij de Veiligheidsraad is gebeurd. Want hoe zijn daar de hazen nou gelopen? Nou ja, er was eerst wat onduidelijkheid over de, de tekst van een Britse resolutie die dan ingediend is. Uh, maar ja, hij is eigenlijk helemaal niet eens ingediend... want de Russen hebben van tevoren al gezegd... Uh, nee, veel te vroeg allemaal, veel te voorbarig. Eerst inderdaad ook dat rapport afwachten... van of de bevindingen afwachten van de commissie die uh, de chemische wapens onderzoekt onder leiding van die zweet, meneer Selström. En dan pas, wanneer we alle feiten op tafel hebben, uh, nog eens een keer terugkomen. Dus dan pas kunnen we die resolutie in stemming nemen. Dat is eigenlijk een andere manier om te zeggen van... we kijken er met een schuine oog naar en de tekst die er nu ligt... die is voor ons zonder meer onaanvaardbaar. Als je de inspecteurs eerst hun werk wil laten doen... wat betekent dat feitelijk eigenlijk? Hoeveel dagen hebben die nog? Ja, dat weet je nooit van tevoren. Dat hangt van de situatie af die ze daar aantreffen. Maar is dat een Bank ongelimiteerd heeft... mandaat? Kunnen ze doorgaan ja. zolang ze willen? Er is, geen, er is inderdaad geen tijd afgesproken. Er is ergens twee weken genoemd. En dan moet er weer eens opnieuw gepraat worden met de Syrische regering. Maar Ban Ki-moon heeft vanochtend gezegd... Van, ze hebben vier dagen nodig, nog vier dagen nodig. En ze waren er al twee, dus dat is bij elkaar zes. Ja. Um, dat kun je dus niet helemaal vaststellen. Maar wanneer die commissie thuiskomt met een resultaat en even ongeacht wat het resultaat precies is... maar dan sta je natuurlijk ook veel sterker... want dan heb je gewoon een positie die je niet hoeft te verdedigen... op grond van geheime informatie die je, die je zegt te hebben gekregen... maar waarvan je de bron niet helemaal kunt noemen. Dus dat bewijs waar Kerry mee zwaaide... en het bewijs ook waar uh, Chuck Hagel het gisteravond over had... en waar Cameron misschien op doelde van... we weten dat ze het gedaan hebben... maar we kunnen het op dit moment nog niet laten zien... Uh, dat duurt eigenlijk toch al een paar dagen langer dan verwacht was. We hadden gedacht dat Kerry misschien dinsdag al, afgelopen dinsdag al met die bewijzen zou komen. Dat blijkt maar uit. En dat gaat natuurlijk twijfel wekken. Dus dit is echt wel de avond van de aarzeling. Ja, want die inspecteurs die komen straks, als ze ermee komen, met dan gegevens waaruit zou blijken dat er chemische wapens zijn gebruikt. Maar komen ze dan eigenlijk ook wel met bewijs wie het heeft gebruikt? Dat niet natuurlijk. De wie-vraag, dat is inderdaad heel interessant. In het mandaat van die commissie stond oorspronkelijk... dat het alleen maar hetzelfde is als waar die commissie eigenlijk over was. Namelijk die andere drie plaatsen die ze moesten onderzoeken. Het was alleen maar de vraag of er chemische wapens waren gebruikt. Maar toen kwam de Syrische minister van Buitenlandse Zaken... en die zei van, jullie moeten uitzoeken of het een leugen is. Nee, dat het een leugen is eigenlijk... dat er wordt beweerd dat wij de aanstichters van die chemische wapenaanval zijn. Dus hij heeft eigenlijk zelf die uh, uh, chemische wapeninspecteurs... al de opdracht gegeven om ook de wie-vraag te beantwoorden. Oké. Okay. Nou ja, we moeten afwachten of dat lukt. Ja, zeker. Want het wordt wel complex natuurlijk... want ik begrijp dat de Russen nu zeggen... ja, nee, er is ook gifgas gebruikt in augustus door de rebellen... en dat zouden de inspecteurs eigenlijk ook moeten gaan onderzoeken. Ja, het lijkt op een, een vertragingsoperatie van, oh, wacht even, jullie zijn nu met vier plaatsen bezig, we maken er maar gelijk zeven van. Het verwijt van de Amerikanen is natuurlijk ook van, waarom komen jullie daar nu pas mee? Dat had je dan vorige week misschien ook kunnen zeggen, wanneer dat toen gebeurd zou zijn. Uh, dus dat, dat maakt uh, het werk van die commissie in ieder geval niet, niet makkelijker op... en in ieder geval niet korter op. Want dat nee. betekent dat ze nog extra dagen zouden moeten werken. Even terug nog naar wat wij net uit Groot-Brittannië hoorden... en wat u net vertelt. Moeten we wel concluderen dat de druk dus een beetje van de ketel is... Ik heb um, uit het verhaal van uh, Arjan van der Horst nog niet begrepen... en eigenlijk ook zelf nog niet begrepen... dat Lever de deur helemaal dicht doet. Ze hebben meer tijd nodig. Nee, qua tijd. Wat he, dat qua tijd de druk van de ketel ja. is. Ja. ja, nee, precies. Dat, dat dus wel. Ehm... Um, en ja goed, dat komt natuurlijk ook omdat de redenering van Cameron niet heel erg sterk is. Juristen die groeien daar waarschijnlijk een beetje van. Want Cameron zei van, ja ook al hebben we geen meerderheid in de Veiligheidsraad, dan nog hebben we de Responsibility to Act. Nou die, uh, die is er niet. Uh, de Responsibility to Protect waar hij zich op roept. Dus om iets te doen om de burgerbevolking te beschermen, daar heb je wel degelijk een VN-resolutie voor nodig. En het tweede argument van Cameron, uh, nou ja, maar we hebben chemische wapens. Gevonden. En dan moet je ook ingrijpen. Nee, dat staat niet in die chemische wapenverdragen. Het is jammer maar waar. Maar die uh, toestemming zul je altijd via de veiligheidsraad moeten krijgen. Dus of je besluit dat je die negeert. En dan moet je maar kijken of je politieke steun voor kunt uh, bij elkaar trommelen. Of je doet het... Uh, niet, omdat je uh, zuiver in de leer bent. Maar je kunt niet uh, met redeneringen daartussen in aankomen... dat het eigenlijk toch wel mag. En dat er nog allerlei juridische sluipwegen zijn. Oké, okay, Coco Lijn, hartelijk dank. Door naar Wilco Boom, onze politieke redacteur in Den Haag. Goedenavond, Wilco. Uh, morgen zou de Tweede Houdt Kamer op. over dit alles debatteren. Even voor de zekerheid, gaat dat nog steeds door? Ik, er is geen enkele reden om aan te nemen dat het niet doorgaat. Oké, okay, en dus is de vraag als die aanval nog steeds op de agenda staat... doet Nederland mee of doen we niet mee? Nou, als dat op korte termijn gebeurt, zal Nederland niet meedoen. Uh, ik heb tot nu toe overigens ook niet de indruk dat Nederland daarvoor is benaderd. Premier Rutte heeft wel contact gehad met uh, zijn Britse collega Cameron. Maar dat ging volgens, volgens mij niet over meedoen aan een, uh, aan een militaire actie. Dat ging veel meer over het Nederlandse standpunt. En dat Nederlandse standpunt is uh, een beetje in de lijn van uh, Labour in het Verenigd Koninkrijk... Uh, voorlopig niks doen. Eerst die inspecteurs in hun werk laten doen in Damascus. En uh, op basis van hun bevindingen, uh, zodra die er zijn, uh, een besluit nemen over wat er dan uh, moet gaan gebeuren. Want uh, het Nederlandse kabinet en ook de meeste partijen in de Tweede Kamer vinden dat er eerst uh, heel duidelijk bewezen moet zijn uh, dat dat gifgas is gebruikt. Dat neemt iedereen overigens wel aan. Maar dat het is gebruikt. En ook onder verantwoordelijkheid. Voordat er gesproken kan worden over, over maatregelen tegen, uh, tegen de, de daders. En, um en wat die maatregelen dan ook uh, moeten zijn. Dus voorlopig, zeker zonder uh, uitspraak van de VN-veiligheidsraad... is het niet de bedoeling uh, van het kabinet of van de Tweede Kamer... dat er aan een militaire actie wordt meegedaan. Nee. En morgen gaan ze het in de Kamer dan ook hebben over die Patriot-raketten... die in Turkije aan de grens met Syrië staan. Met Nederlanders die dat allemaal bemannen. Hoezo eigenlijk? Want dat zijn toch eigenlijk uh, defensieve installaties? Hè? Daar verdedig je je mee. Waarom is dat een punt van discussie? Nou ja, op de een of andere manier uh, zou de situatie kunnen ontstaan dat uh, ze ingezet zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld om uh, Syrische uh, straaljagers uit te schakelen uh, bij een uh, Amerikaanse offensieve actie. Nou, dat, is, uh, dat kan eigenlijk niet volgens het uh, mandaat dat de Tweede Kamer heeft afgegeven voor het uh, naar Turkije sturen van die Patriots. Die Patriots die staan daar alleen maar om Turks grondgebied te beschermen. Uh, dat kan dus ook de komende tijd gebeuren. Stel dat daar gewelddadigheden ontstaan, militaire gewelddadigheden, er gaan uh, Syrische raketten richting Turkije. Nou, dan kunnen die patriots worden uh, ingezet om die uh, Syrische raketten uit te schakelen, maar ze mogen volgens het mandaat niet worden ingezet uh, voor offensieve doelen. Um, zou er onverhoopt een, een verzoek naar Den Haag komen... van de Amerikanen bijvoorbeeld, om ze daarvoor in te zetten... dan moet het kabinet eigenlijk eerst naar de Tweede Kamer... om daar toestemming voor te vragen. Ja. Afrondend Wilco, jij zei net... Nederland zit helemaal op die VN-lijn, volg die lijn. Is dat een beetje omdat Nederland, de Kamer... het kabinet van links tot rechts Irak in het achterhoofd heeft? Ja, dat, heeft daar een, dat speelt daar een, een hele grote rol in... Um, Tweede Kamer en kabinet, vrijwel alle partijen hebben toch sterk het gevoel dat die Irakoorlog, dat uh, andere landen zoals Nederland daar een beetje ingelogen zijn. Die chemische wapens waar steeds sprake van was, bleken er niet te zijn. Nou, dat mag niet nog een keer gebeuren. Vandaar die nadruk op een grote rol voor de Verenigde Naties, waar alleen in het geval van humanitaire noodzaak van afgeweken kan worden. Maar ook dat moet dan eerst, moet eerst blijken dat die uh, weg via de VN niet werkt. En dan willen ze daar pas over gaan nadenken en voorlopig dus niet. Nee, duidelijk. Dank je wel. En een grote rol dus, en alle ogen gericht ook op de VN... wapeninspecteurs die nog steeds daar bezig zijn met hun werk. Jan Rozing is voormalig wapeninspecteur. Hij heeft dat werk gedaan in Irak ook. We hebben hem nu aan de lijn vanuit Frankrijk. Ik waarschuw de luisteraar even, er zit een grote vertraging op de lijn. Dus meneer Rozing en ik gaan elkaar niet onderbreken... om het uh, niet lastig te maken. Meneer Rozing, goedenavond. Um, als wij ons een beetje proberen te verplaatsen in die wapeninspecteurs in Syrië op dit moment... Hè, waar heb je als inspecteur het meest last van? Wat is het moeilijkste van het werk op dit moment, denkt u? Nou, dat is natuurlijk dat de ogen van de hele wereld op je gericht zijn. En dat niet alleen, ook de ogen van een heleboel uh, medewerkers van de Syrische uh, overheid uh, zijn op je gericht. En dat bij elkaar maakt het uh, lastig om je werk uh, rustig en goed te doen. Ja, want er staat druk op de ketel, weliswaar iets minder dan blijkbaar nu... maar toch nog steeds, hè, er wordt wat van je verwacht. Doet u dat ook denken aan uw werk in Irak van destijds? Ja, zeker uh, in 2003 uh, toen natuurlijk ook de opbouw... Uh, van de Amerikaanse strijdkracht uh, in volle gang was... En uh, ja, wij uh, dagelijks uh, te horen kregen dat, dat ja, er mogelijk een aanval zou kunnen komen. En ja, dan probeer je zoveel mogelijk data te verzamelen. En die druk voel je dan zeker? Er is ook een vergelijking met Irak: dat uh, de Verenigde Staten toen zeiden dat ze bewijs in handen hadden. Ja, ik, ik hoop dat dit keer de Verenigde Staten en uiteraard ook Nederland gewoon iets beter nadenken over hoe de situatie zich ontwikkelt. Want het scenario zoals dat nu ontwikkelt, leek wel heel erg veel dat we in de aanloop naar de oorlog van Irak, toen Amerika ook beweerde allerlei informatie te hebben, die uiteindelijk, waarvan uiteindelijk niets bleek te kloppen. En ja, dan is dat ten uh, meer aan bewijs dat het enige wat eigenlijk in zo'n situatie uh, geldt... dat zijn ogen op de grond en die ogen zijn er nu in de vorm van de VN-inspecteurs. Ja, want bij u hebben ze destijds niet gewacht. Nee, dat, uh, dat klopt. Wij uh, werden op een gegeven ogenblik uh, ja, uh, van ons werk ontheven... door uh, de inval uh, die in maart 2003 plaatsvond... Ja. Nog even over dat werk zelf. Hè? Dus kijken of er chemische wapens zijn gebruikt. Um, denkt u zelf, heeft u die indruk dat ze er nog op tijd bij zijn? Oh ja, dit, dit, dit was een... Uh, in wezen is natuurlijk minder dan een week geleden... dat die laatste aanval heeft plaatsgevonden... En dat betekent dat, er, dat het in zo'n korte tijdspanne uh, aan is het uh, zo dat, dat gewoon de, de materialen nog niet spontaan verdwenen zijn. En zelfs met opruimingsacties is het dan heel moeilijk om alles uh, weg te werken. En ja, tenslotte zeker ook uh, de gewonden en overlevenden en ook de overledenen... Uh, uh, personen die uh, dragen nog genoeg sporen bij zich uh, om het mogelijk te maken om, uh, om die zaak te analyseren. Ja, want dat is het materiaal wat je dan allemaal verzamelt um, en aan de wereld uiteindelijk uh, zal tonen. Andere vraag is natuurlijk de wie-vraag, zoals die wordt genoemd. Want dan is de vraag ja, wie heeft dat dan gedaan? Hoe, hoe kunnen die inspecteurs daar achter komen? Nou ja, dat... dat... Het wordt heel lastig aan omdat ik denk dat uh, dat toch niet in het originele mandaat staat. Colleen zei net al van ja, in wezen heeft de Syrische overheid zelf min of meer aangegeven van uh, laat maar zien dat wij het niet gedaan hebben. Maar uiteindelijk moeten de inspecteurs zich houden aan hun uh, officiële mandaat. En daar staat ongetwijfeld niet in dat de wie-vraag moet worden beantwoord. Een deel van die wie-vraag uh, kan je beantwoorden in die zin dat uh, tijdens een inspectieproces dan probeer je uh, zoveel mogelijk gedetailleerde informatie over het materiaal. Niet alleen het materiaal, maar ook over de wapens die gebruikt zijn. En het kan zijn dat daarmee dus aanwijzingen worden gekregen dat een van de partijen uh, mogelijk wel de beschikking had over dergelijk materiaal. Dus een bepaald soort gifas of een bepaald soort raket. Terwijl de andere partij dat niet heeft. Nou, op die manier heb je wel een indicatie. Maar in wezen zal die wie vraagt toch veel meer een politiek steekspel worden. Dan dat de inspecteurs dat, denk ik, gaan beantwoorden. Ja. Er werd overdag natuurlijk al veel gesproken over ja, wanneer die aanval dan komt. En hoe snel gaat dat dan? Toen werd er ook vaak gezegd. Nou ja, god, ze zullen in ieder geval toch wel wachten. Totdat die inspecteurs het land uit zijn. Hoe was dat bij u destijds? Kon u makkelijk het land uit, uit Irak, toen? We hebben eigenlijk bij elkaar een drietal keren gehad dat er een aanval uh, op handen was. Uh, op het moment dat wij aan het inspecteren waren in Irak. Uh, het is niet alleen bij, in 2003, maar daarvoor ook al bij UNSCOM in 1998 uh, en in 1995. En in alle gevallen heeft Irak zich keurig gehouden aan de afspraken. en ons uh, tot laatste minuut bescherming gegeven. en mogelijk gemaakt dat wij het land konden ver uh, verlaten. Ja. Hoe dat in Syrië in het wil zou gaan? Ja, is de vraag. Ja, ja, ja, Denkt u er nog vaak aan terug in die tijd, of niet? Ja, op zo'n moment als vandaag, en zeker als je zelf dus af en toe de beelden ziet... en uh, ik, uh, mijn collega's, want een aantal daarvan uh, zijn uh, nog ook uit de uh, moviteit... Uh, uh, waaronder onder andere het uh, hoofd van de, de, de missie, de Akerselscheum... ja, dan uh, denk je wel weer eens terug aan die, uh, aan die uh, nou, laat ik maar zeggen, goede oude tijd. Ja, nou ja, ja goede oude tijd. Denkt u dat, of... Nou, ik, ik, ik heb, uh, goed, ik heb een goede herinneringen aan, uh, aan het inspecteren in Irak, uh, omdat eigenlijk we toen hebben laten zien dat het mogelijk is, zelfs met veel tegenwerking van een uh, natie, om uiteindelijk goede resultaten te, uh, te krijgen. En uh, dat hebben ook alle latere... Inspectieteams van, uh, van de Amerikanen moeten bevestigen. Dus nee, ik heb wat dat betreft, van het inspectieproces, goede herinneringen. En natuurlijk een uh, wat vieze smaak in de mond over hoe het toen is afgelopen. Ja, oké. Okay. Goed, ik dank u wel meneer Rozing. We gaan uh, zelf merken hoe dat verder gaat met de VN-inspecteurs nu in Syrië en waar ze mee gaan komen straks. Dank u wel. Ja. Cause you're on the phone Or Don't you feel like a cry Don't you feel Solomon Burke was dat, cry to me. Deze week nemen wij in persoonlijke gesprekken afscheid... van vijf veelbelovende Kamerleden... die het afgelopen jaar van zich lieten horen in het oog. Ik noem ze nog even, Stientje van Veldhoven van D66... Mark Verheijen van de VVD, CDA Pieter Oskam... gisteravond heeft u kunnen luisteren naar pvda Henk Nijboer... en vanavond is de beurt aan Arnold Merkies van de SP. Goedenavond. Ja, is het er toch van gekomen, afscheid nou en nemen uit dat clubje. Um, voordat we het daar verder over gaan hebben... moet ik natuurlijk eerst even met u praten over Myrthe Hilkens... van de Partij van de Arbeid, collega van u tot nu toe... Ja. die bekend heeft gemaakt dat ze de Kamer gaat verlaten... omdat, citeer ik haar uit een verklaring... Uh, omdat de manier waarop ze invulling wil geven aan haar idealen... niet strookt met de manier waarop ze politiek kan bedrijven... Uh, in aanvulling overigens van Desiree bonus, he, die uh, dit weekend in de grote verklaring in NRC eigenlijk hetzelfde liet weten. Dat ze helemaal niet uit de verf kon komen in die PvdA-fractie. Is het uh, een probleem van de PvdA... of is het überhaupt heel erg moeilijk als nieuwkomer... als Kamerlid een beetje uit de verf te komen? Ja, dat is moeilijk te zeggen, want het zijn twee persoonlijke verhalen natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat ze het een beetje in het midden laten... waar het hem, uh, precies is, althans uh, in ieder geval voor meneer Hilkens... Uh, Geldt dat? Ja, mevrouw Bones hebben uitgebreid uh, kunnen lezen. Die precies. zei, ik krijg totaal geen ruimte om nee. iets te doen wat dan ook. Dus, um, ja, kijk. Ik kan me wel voorstellen, uh, het is natuurlijk een grote uh, fractie. Dus daar heb je überhaupt veel mensen die daar opeens binnenkomen. Um, en ja, het is natuurlijk ook wel zo dat... Um, het wel een ander beleid is dan waar ze voor de verkiezingen mee stonden. Ja, het is een beetje inkoppen, maar ja, ja, want... het, het is het wel. En ik, ik, ik kan me voorstellen dat niet alle uh, Kamerleden zich daar uh, in thuis voelen. Ja. Of is het een beetje het verhaal van creatieve afwijkende mensen... die helemaal in het gereel moeten blijven... en ja, dat je dan met je kop tegen de muur botst? Ja, dat kan natuurlijk altijd. Uh, kijk... Um... Ik, uh, ja, ik vind het altijd lastig. om u zich want, te verplaatsen? Want, want, want, want, want ik moet dan een beetje binnenkijken in een, uh, in een andere partij. Ja, want bij uw uh, partij is de selectie zo streng van tevoren. Daar wordt iedereen van tevoren natuurlijk naar uitgefilterd. <laughs> daar heb je dit soort mensen helemaal niet die teleurgesteld over het huipen. Nou, wij, wij krijgen meer vrijheid in ieder geval dan je, dan je denkt. Maar misschien uh, zitten we wat meer op één lijn, dat scheelt natuurlijk. Ja, dat is een vriendelijke uh, manier van zeggen. Van tevoren wordt het eruit gefilterd. Ja, nou ja, maar een selectie doe je altijd. Ik bedoel, het is logisch dat je een selectie doet. En als je hem goed doet, dan vallen er geen mensen af, zou je zeggen. Ja, precies. Oh. Dus, dus uh, ja, ik, het, het valt me op dat PvdA uh, ja, over het algemeen een vrij strakke lijnen houdt. Dat men ja, uh, vrij strak in het gareel zit. Maar, uh, maar ja, goed, over persoonlijk verhaal van Mirtheel kan ik natuurlijk niet. Nee, we gaan het over uw persoonlijke verhaal hebben. U was persoonlijk medewerker van Ewoud Eergang. Dat is uw voorganger bij de SP. U ja. beheert de portefeuille van het moment, economie en financiën. En om een indruk te krijgen van hoe u dat gedaan heeft, luisteren we heel even naar wat geluid uit de Kamer. Ik ben Arnold Merkies, 43 jaar. De afgelopen zes jaar heb ik financiën gedaan voor de Tweede Kamerfractie van de SP. En nu begin ik als Kamerlid financiën. Ik wil zeker mijn eigen geluid laten horen. Ik vind uh, dat is namelijk ook wel een beetje wat mis is gegaan voor de kredietcrisis. Uh, ook als het ging om economen. Dat men um, ja, te voorzichtig was en te veel um, uh, wilde zeggen wat alle anderen ook al zeiden. En ja, dan heb je niet dat uh, die ene persoon, eigenlijk dat ene jongetje die uh, zegt van de, van de kleren van de keizer van, hé, hey, uh, er is wel degelijk iets aan de hand. Dus um, ja, je hebt mensen nodig die ook af en toe durven zeggen wat er misgaat, denk ik. En dat is ook wel omdat er een hele sterke lobby is vanuit de bankensector. En wat zij eigenlijk altijd doen is um, je laten geloven dat je eigenlijk er niks aan kan doen. Alles waarmee je ze zou aanpakken, zou dan onverstandig zijn. En dan komen er dikke rapporten. En men laat zich daar soms te makkelijk door imponeren. About money, money. About money, money. Kunt u uitsluiten dat het ook in andere landen is gebeurd? Wat is daarop het antwoord van de minister? Als er een bank in de problemen komt, gaan zij eerder naar hun bank om hun spaargeld op te halen. Daar zit het hele probleem. Geef daar nou eens antwoord op. Oké, okay, Arnold Merkies in de Kamer. Ja. Heeft u de indruk dat u zich niet heeft laten imponeren de afgelopen tijd? Door de banken? Nee. nee uiteindelijk trek je natuurlijk gewoon je eigen lijn. Ja, en dat u uw eigen geluid heeft laten horen. Want dat belooft u ons ook, hè? In dat fragment. Ja, uiteraard. Ja, ik bedoel, dat wil niet zeggen dat je niet met, uh, met, uh, bij banken en verzekeraars over de vloer komt. Dat, uh, dat doe je wel veel. Maar uiteindelijk trek je wel je eigen lijn daarin. En dat u erin geslaagd bent dat u echt uw... Uh, voorganger Ewout Eergang heeft opgevolgd. Want dat is waar Hans Andringa Uppu zou gaan volgen. Oh ja, ja, nou dat, uh, ja goed, dat heb ik. Uh, um, ik laat de andere hoe, uh, hoe ik dat dan heb gedaan. Ik heb overigens ook um, Parciat Basier voor een deel opgevolgd. Uh, ja, maar dat u daar echt in geslaagd bent. Omdat ja. wij niet meer aan Ewout Eergang denken, maar dat we nu <tie> aan u denken. Ja, maar dat vind ik ook weer zo Ewout Eergang tekort doen. Kijk, en dat is nou wat een aantal mensen in Den Haag zegt. Precies wat u nu doet, is ja. dat hij is een beetje te bescheiden. Dat heeft u gehoord. Ja. Um, en dat is eigenlijk wat u nu ook doet. Ja, jazel, nou ja, ja dat, dat kan, maar um, dat, dat laat ik dan aan die mensen. Ik bedoel, uh, dat ben ik. En um, ja, weet je, ik bedoel, um, om dan te zeggen van, ho, dan moet ik maar minder bescheiden zijn. Ja. Ja, maar is dat de, de meest handige eigenschap voor een Kamerlid, bescheidenheid? Um, nou, weet je, misschien, misschien uh, moet je niet vijftien uh, leden hebben die precies zo zijn, maar we hebben gewoon een uh, ja, weet je, je bent een team en iedereen die heeft zijn eigen stijl. En, ik denk dat het dan wel kan. Ja. Waar bent u het meest trots op? Wat vindt u het best gelukt? Tot nu toe. Um, ja, God, er zijn meerdere zaken. Maar, maar ik denk um, als het gaat om uh, bijvoorbeeld het op, op de kaart zetten van uh, de discussie over belastingontwijking. Uh, dat is natuurlijk iets wat uh, ik niet alleen heb gedaan. Maar in ieder geval dat, uh, ja, dat heb ik wel veel uh, vooral... Uh, ik heb dat vanaf 1 januari overgenomen van Farsha Bashir. Ja, en is echt een issue en geworden? Een onderwerp dat is, de een, dat is een issue. Uh, het is lastig om het in, in de Kamer um, onder de aandacht te brengen. Maar het is wel uh, van belang. We hebben onze eigen um, alternatieven gepresenteerd en, uh, en ik ben ook het, uh, het land ingegaan met een bus om uh, uh, nou, mensen mee te nemen... en te laten zien uh, wat voor een belastingparadijs Nederland is. Oké. Okay. En die boodschap is wel overgekomen. Ja. Ja. Wat, wat vindt u het slecht gelukt? Waar, wat, wat is nou waarvan u zegt van nou, dat vind ik, daar kijk ik niet echt met heel veel plezier op terug? Ja, nou, ik, ik, ik kijk wel met heel veel plezier op het afgelopen jaar terug. U kunt niks uh, noemen waarvan u zegt van dat had ik beter uh, moeten doen. Nou ja, kijk, uh, sommige zaken die, uh, die, die, die zijn frustrerend omdat ze lang duren. Uh, ja, maar goed, dan, dan aan de andere kant, uh, dat weet je als je de politiek ingaat. Uh, nou ja, dat geldt bijvoorbeeld voor dat, uh, het debat over belastingontwijking, ja. waar we uh, ja, de hele tijd tegen een coalitie aan zaten te hikken die niet eens het debat wilde voeren. Um, ja, dat, dat is lastig natuurlijk. Ja, is dat sowieso lastig, om veel er tegenaan te duwen en te doen, maar dat je uiteindelijk met lege handen staat erbuiten? Want dit kabinet sluit akkoorden met zo'n beetje iedereen, maar de SP zit er niet bij. Ja, dat is lastig. Maar aan de andere kant, uh, ja, je hebt ook je principes waar je aan vasthoudt. Maar dan en, is en het als... moeilijk om je te profileren. Ja, nou, ook, de, ook als ja, dat, natuurlijk. Dat, dat is wel zo. Uh, dat geldt natuurlijk vooral voor de uh, zaken die heel erg um, gepolariseerd zijn. Daar is het heel moeilijk. Maar er zijn eigenlijk nog best wel veel onderwerpen... Um, ja, waar je wel gewoon uh, successen kunt boeken. En waar ik ook uh, ja, ik heb best een aantal moties uh, binnengehaald. Dus. Ja. Als u één punt gaat verbeteren het komend jaar... om nog een beter Kamerlid te worden, wat is dat dan? Um, ja, dat, dat, dat, is, dat is ook zo'n lastige. Um, ik, ik heb wel teruggekeken naar mezelf en ik dacht af en toe van... Uh, nou, ga eens wat eerder naar bed. <lacht> <lacht> oh. <lacht> gewoon, gewoon. Nou, dan denk je van, goh, ik zie je moe uit. Ik, uh, ik moet maar eens naar bed. En uh, ja, dat... Uh, dat geldt eigenlijk ook voor, vanavond voor vanavond ook okay. wel. Dan dank ik u, <laughs> u hartelijk gaat voor dit gesprek. Niet Dan dank ik u, u hartelijk. <laughs> Oké, okay. dank voor uw komst. En uh, ik zou zeggen naar bed. Hartelijk dank. Goed, Arnold Merkies. Iets heel anders. Morgen verschijnt uh, de nieuwe roman van Gerardo Sotto i Koelemeijer. Uh, gestolen kinderen heet die roman. Een hoofdpersoon ontdekt dat hij in de tijd van Franco... bij zijn echte ouders is weggehaald... om door Franco-aanhangers geadopteerd te worden... Het is fictie, het is een roman. Maar het overkwam vanaf de jaren 40 tot misschien wel in de jaren 90... vele tienduizenden Spaanse kinderen, misschien zelfs heel veel meer. Hè? Want ik, je hoort zelfs misschien wel honderdduizenden kinderen. Ja, klopt. Er zijn verschillende schattingen. De voorzicht, meest voorzichtige schattingen zijn 30.000. Uh, maar de, meeste, de, de grootste schatting is uh, 200.000 tot 300.000 kinderen in de tijd. Dus vanaf 40 tot 90. Ja. Dus even over uw achternaam, die prachtige naam Soto I. Koolmeijer. U bent... Spaans-Nederlands. Klopt. Mijn vader komt uit Spanje en mijn moeder is uh, Nederlandse. En mijn vader heeft een, is naar Nederland gekomen en heeft een Spa uh, Spaans paspoort gehouden. Dus uh, dan krijg je een dubbele naam. Ja, en vandaar die schitterende naam. Ja. Hoe bent u zo gegrepen geraakt door dit onderwerp? Uh, ik was bezig met een trilogie over mijn vader. Uh, het eerste, eerste boek dat ik heb gepubliceerd, Armelia, in 2006... Uh, dat was eigenlijk een roman over het geboortedorp van mijn vader... vlak voordat hij geboren werd. Mijn vader komt uit 1941. Uh, 1936 tot 1939 was de burgeroorlog. Uh, en de troepen van Franco zijn in augustus 1936 zijn ze, zijn dorp binnengekomen. Uh, uh, dus het leek mij mooi om <coughs> een trilogie te schrijven over het leven van, zijn, uh, van mijn vader. Het de eerste deel dus voordat hij werd geboren. Het de tweede deel dat hij werd geboren totdat hij in Nederland kwam. En het de derde deel... Uh, als gast erbij in Nederland. Ja, maar toen, hoe kwam je op die babyroof? Maar toen roof? kwam ik, uh, uh, 2,5 jaar geleden stond er een artikel... in de NRC Handelsblad over een grote babyroof uh, onder Franco. Uh, en ik was dus al bezig met die burgeroorlog en de Franco-tijd. En toen las ik dat verhaal en ik had daar nog nooit van gehoord. Dat is voor mij helemaal nieuw. Uh, en het eerste wat ik dacht was een boek schrijven. Dus ik ben dezelfde avond nog begonnen. Ja. Waarom haalde Franco die kinderen weg? Waarom was dat? Uh, nou, er was een burgeroorlog geweest waar hij als winnaar uit de bus kwam. Uh, en dat was eigenlijk een oorlog tussen rechts en links. Uh, en hij wilde eigenlijk uh, ja, uh, een rechtse staat, hè, was een dictatuur. Dus hij geloofde niet zo in... Uh, of, hij, hij vond eigenlijk dat uh, linkse mensen geen kinderen moesten krijgen... Um, en als ze dan toch kinderen kregen, dan kon je ze maar beter uh, weghalen. En Letterlijk. Want het, ja, dit klinkt zo alsof het een aantal zinnen achter me kan. Maar het is totale waanzin. Het natuurlijk, is totale als waanzin. Ja, t, uh, als je erin verdiept, is het nog waanzinniger. Uh, want er uh, schijnt ook een uh, psychiater te zijn, uh, van Leggo die. Uh, dat ook wetenschappelijk onderzocht heeft. En die heeft aangetoond dat er een marxistisch gen bestond. Mm. Dat was een van de eerste psychiaters in Spanje. En die kon dat wetenschappelijk aantonen. Mm. Um, en dat speelde Franco natuurlijk in de kaart. En de vrouw van die psychiater was ook intiem bevriend met de vrouw van Franco. Uh, dus ze hielpen elkaar. Ja, maar nogmaals, ook dat natuurlijk totale waanzin. Ja, totale waanzin. Maar als je de geschiedenis van Spanje bekijkt, zeker de... In uh, Franco-tijd is het ook totale waanzin. Er ja. waren er tot 1962 waren tot 1962 nog concentratiekampen in Spanje. Ja. Is dat ook misschien wat het zo schokkend maakt? Want dit verhaal kennen we voor een deel misschien uit Argentinië. Hè? Er zijn ja. ook krankzinnige dingen gebeurd. Maar dit is zo dichtbij. Dit is ja. Spanje. Dit is tot, zegt u zelfs, tot in de jaren negentig doorgegaan. Dat uh, wordt gezegd, want in de jaren negentig... is er een uh, strengere adoptieregelgeving gekomen in Spanje. En daarmee uh, is hieraan een eind gekomen. Maar dan is het al die tijd ook nog doorgegaan... terwijl Franco al lang weg was dat klopt, en Spanje ja. in naam een democratie was. Dat klopt, ja, dat is ook heel uh, schokkend. Maar ge ge toen gebeurde het niet meer, neem ik aan... op grond van politieke motieven dat die kinderen nee, werden dus de eerste tientallen jaren zeg maar, is, zijn er, uh, ideologische motieven, waren er ideologische motieven. En later uh, bestond er een heel groot netwerk van mensen die baby's roofden... En daarom ging het ook door nadat Franco stierf, want die netwerken bestonden al. En daar geld aan verdienden. En die gingen, ja, die gingen kinderen roven om geld aan te verdienen. Ja, dus te van verdienen. politieke misdaad ja. is het ja. gewoon naar ja. ordinaire criminele misdaad, ja. zou ik maar zeggen, ja, gegaan. Dat, ja. Dat, ja. Dat, dat, en zo dat, lang dat, doorgaan. En ja. is dat op dit moment een enorme kwestie in Spanje? Uh, Staat nou, er het land van op zijn kop? Nou, niet van op zijn kop. Ik weet dat in 2002 is eigenlijk de eerste documentaire verschenen op de Catalaanse televisie. Uh, in 2006 is uh, ja, Zapatero, de voormalige premier... premier ja. Uh, ja, die is daar flink mee bezig geweest met uh, de Republikeinse doden... om die wat meer uh, eer te geven. Um, en in 2007 is er een bepaalde wet aangenomen... voor het uh, geheugen van Spanje, uh, collectieve geheugen. Um, ja, en daarna uh, zijn ze er wel mee bezig geweest. Je hoort nu steeds meer verhalen in het nieuws. Hmm. Uh, maar ja, Spanje kwam natuurlijk met een economische crisis sinds 2008... en die hakte nogal in... Uh, dus heel veel Spanjaarden hebben ook andere problemen. Dus dat leidt de aandacht wat uh, van deze kwestie? Want weet... wij zouden zeggen, dan zullen ook wel schuldigen inmiddels voor de rechter staan, veroordeeld worden, ja, in de gevangenis ik zitten. Ik weet van één non die ondertussen is uh, berecht. Eén. En dat is er maar één. Eén. Uh, dat, dat ik weet, dat ja. is in 2012 gebeurd. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die uh, ook schuldig zijn en waar niks mee gebeurt. De, nou, nu hebben we de Partido Popular in Spanje aan de macht die was sowieso tegen het openen van massagraven bijvoorbeeld in Spanje. Dus die houdt het een beetje allemaal tegen. Uh, misschien als ze als we weer een socialistische regering krijgen... dat er weer stappen uh, worden gemaakt. Maar nogmaals, ja, de PP houdt dat denk ik een beetje tegen. Ja. En uh, de crisis ja. dat zijn twee belangrijke Nou factoren. kennen heel veel Nederlanders natuurlijk Spanje best wel goed. Prachtig land, uh, uh, geweldige mensen daar. Maar wat zegt dit als je dit nou hoort over Spanje eigenlijk? Ja, ik weet niet wat het precies over Spanje zegt. Ik weet, ja... Er is natuurlijk een dictator aan de macht geweest. Uh, ja, van 1939 tot 1975. Ja, dat uh, doet een samenleving geen goed, denk ik. Nee, en is daar nooit op een goede manier een streep onder gezet? Uh, nee, helemaal niet. Want in 1977 hebben ze een amnestiewet aangenomen. En daar werd, uh, werd gezegd dat ze niet over het verleden zouden praten. Dus alle, alles tot en met december 1976, daar zou men niet over praten. En ja, in die tijd zijn er natuurlijk van allerlei dingen gebeurd... Waar, ja, dat je niet wil weten, die je niet wil nee. weten. Dus, ja, uh, maar dat is onvoorstelbaar dat is, natuurlijk. Dat, is, uh, dat dit soort dingen in je ja. land zijn gebeurd. En dat ja. je daar het zwijgen toe doet. Ja. Want, want er zijn dus allemaal mensen die daar nog... zelf in hun leven mee te maken hebben. Er, ja. zijn, er zijn heel veel volwassen me mensen die... niet uh, het kind zijn van de ouders bij wie ze wonen. Dat klopt. Er zijn ook heel veel mensen al overleden natuurlijk. Hè, want de eerste... Kinderen die weg waren gehaald, die moeders ja. in 1940 bijvoorbeeld... die waren misschien 30 jaar, dus die zijn nu overleden. Maar er lopen nog steeds heel veel mensen rond... die of niet weten dat ze überhaupt geadopteerd zijn. Uh, veel kinderen zijn ook in het buitenland terechtgekomen. Ook in Nederland? Uh, ook in Nederland, in Nederland, ja. ja. Uh, dus ik, ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan... maar ik heb dat gelezen, ook in Duitsland, Engeland, Amerika. Uh, dus die gingen de grens over. Gewoon ja. alleen maar ordinair om geld te verdienen. En het is nu gestopt? Ik neem aan van wel. Ja, ja, ik neem, ja. Ja, ik, uh, ik, zover heb ik niet onderzocht, maar ik neem aan dat dat nu wel uh, gestopt is. Daar gaat iedereen van uit? Ja, die iedereen van Normaal gesproken zou je, aan, je ja. zeggen die netwerken zijn opgerold. Als je, ja. Dat weet je als er mensen echt uh, ter verantwoording zijn geroepen. Maar ja. omdat je dat allemaal niet weet. Nee, oké, okay, maar ik, ik neem aan dat ja. zolang Franco nog leefde, was dat wat makkelijker. Nou, op een gegeven moment sterft hij en dan ja, gaat het nog even door. Maar op een gegeven moment, okay. uh, de gestolen de... kinderen, heet het boek. Het is vandaag verschenen. Vandaag verschenen. Ja, okay. goed. Hartelijk dank van Gerardo Soto ik Eco mij. Hartelijk, Hartelijk dank. dank. Morgen zit hier Chris Keijnen. Goedenavond. Goedenacht, Freunde. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette en een letztes glas im Steen.